In Damaskus is vannacht zwaar gevochten tussen het Syrische leger en opstandelingen. Dat melden ooggetuigen aan de persbureaus EP en Reuters. Volgens inwoners was in de regeringswijk Almetsen het geluid van zware machinegeweren en raketwerpers te horen. Almetsen is een van de zwaarst beveiligde wijken van Damaskus. Er staan veel ambassades. In januari kregen de rebellen van het vrije Syrische leger korte tijd enkele wijken in Damascus in handen. De familie van de Valk verkoopt de Scheveningse pier. Sinds 1991 is het karakteristieke bouwwerk in handen van de horecafamilie, familie Maar van de Valk wil er vanaf. Het concern wil zich meer richten op de exploitatie van restaurants, hotels en vergaderruimten. Een koper voor de pier is nog niet gevonden. Het weer, eerst kans op mist, verder veel zon, voor 10 tot 11 graden. Dit was het. En Dit is Wijnaldswaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en de Afritbundschoten, 7 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Bussum en Diemen 10. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmaden 9. A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend en Knopen Zaandam, 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopen Badhoevedorp, 10. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Nooddorp. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op staat file tussen Zoetermeer en Noodorp 9 kilometer. A13 van Rotterdam naar Den Haag, voorknopend Ippenburg 6. A15 vanuit Europoort bij Pernis 6 na een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 7. En de A44 van Den Haag naar Amsterdam bij Oestgeest 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus voor! Kom eens langs, de entree is gratis.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 to how you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 We gaan weer naar het voetbal. Het slot van de eerste helft met Joop van Ja, dit is wel even op, denk ik. Een minuut of vijf, zes voordat uh, uh, misschien wel een blessure tijd uh, aanbreekt. Er is een heel eventjes blessure stop geweest. Maar niet te gek, maar. Uh, Zandvoort heeft nog steeds wel het betere van het spel. Je, je staat wat meer op de helft van AVJ. te spelen. Maar echt doordrukken, dat is er absoluut niet bij. Uh, AVJ heeft wel een kans gehad. En die werd prachtig mooi gestopt door Paul Zitt de vervangende keeper van Zandvoort. En dat, uh, dat deed hij dus heel erg goed. En dan is het gewoon de Zandvoort achter en dat was gewoon geweest. Dus de AFA de aanval op de rechterkant van het veld. En dan pak daar uh, Kersulker, de zijn haar, man die die moet verdedigen, legt die neer, maar onreglementair. En dat betekent dat uh, de AFA ter hoogte van de of niet van Zandvoort, maar dan meer naar de zeiland toe, een vrije schop aan gaat nemen. Een vrije schop die genomen gaat worden door de links buiten op dit moment. En die, uh, dat zal wel een inswingen worden. Nee, uh, ja, nee, het is met links, ja. Er wordt geen inswingen dus. Uh, we gaan kijken wat, wat dat gaat opleveren. Zandvoort is uh, de lange mensen, die staan achterin. Er is uh, niet veel beweging, er komt nu pas beweging en dat, uh, de bal gaat af de hele uh, verdediging en aanval heen. Dus uh, nummer is, het, uh, Mol die de bal over de zijlijn mag laten lopen en zo nu, kan Zandvoort zien de persoon van Willy de fischer de bal gaan ingooien. en uh, Dat gebeurt ja, met een ritje van de cornervlag vandaan, uh, dus uh, dik op het, uh, op het uh, helft van Zandvoort. komt die bal, waar mol, mol, die kan hem niet zo goed beheersen, wordt in de rug geduurd en hij heeft die schijf in ons een paar keer voor gevloot, dus wel bij Zandvoort als bij RGV. Voor, die wil in de rug en misschien heeft hij ook wel gelijk. Er moet ook een keertje een uh, bepaalde perk aangesteld worden in principe. Maar je weet het, een voetballer heeft nooit over training gemaakt. Dus uh, dat dan krijg je altijd weer van, nou dat is helemaal niet waar en niks Goed, dus Zonneveld heeft die bal genomen. Richting niet voorop. Ik kan er niet bij komen. Bol nu Wordt in de rug geduwd Terwijl hij stroom om de bal te koppen is altijd nog een vrije opgenomen. gaan nemen. Dijsseberg gaat zich ermee vermoeien. De aanval, aanval staat nu klaar die bij de 16 meter gebied van de ANV. Gaat die bal komen? Richting Maurice Mol. Mol kan er niet bij komen. Kans kan er ook niet bij komen. Wordt weggewerkt door de AMVA, Richting de Middellijn. Maar daar is uh, Max Aardenwerk naar rechts toe. Probeert daar een het zoveel te bereiken. Maar het lukt ze niet. Die bal gaat over de zijlijn. En de ANV mag gaan gooien. Op eigen helft. Zeg maar op de helft van hun eigen helft. Op die bal. Uh, wordt geprobeerd de berg te, te verdedigen. Nee, wordt over de zijlijn gewerkt door de ANV. Want alles is het worden, zonder het mag gaan gooien en nu gaat uh, Dulger dat gaan doen bij de druk-out van ANVA uh, Dulger naar Jan Sonneveld Zonneveld zat een aardige wedstrijd te spelen, beter dan twee weken geleden, Dat was er drie keer niks en nu is het er drie keer wel wat, die bal wordt weggewerkt nu door de verdediging van ANVA en dan wordt naar de in spits geprobeerd te spelen, dat kan ook niet, Dulger naar uh, Aardewerk, Aardewerk gaat draaien speelt helemaal terug vanaf de middenlijn naar Paul Smit, Paul Smit gebaard naar zijn verdediging jongens gaan naar buiten toe, dan kan ik die bal kwijt Wij hij speelt richting Nacho uh, Berg die kan er niet bij komen, die moet kunnen niet bij komen, A -A kan verdedigen. Aanvoerder van ACA laat die bal lopen, gespeeld door de keeper aan. En het schijnt, laat ik, net, laat ik me net vertellen, dat het ook van ACA, De keeper van de tweede garnituur is dus van de tweede helft al. Uh, Tussen is de weer in bal Ja, Lennons, Lennons naar Aardewerk. Aardewerk gaat draaien, krijgt twee mannen op zich heen. Wordt verkeerd afgestopt door de nummer 10 van de En zal het nog een vrije stop gaan nemen. De hoogte van de middellijn. En Aardewerk gaat het zelf doen.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 Geel, en die had hier gewoon de, de een pijltje moeten geven. Dat deden niet, maar die probeerde zelf weer in bal bezig te komen. Aan de, de linkerkant van de Vries, ik maar zien. kan goed verdedigen. Dan binnen Visser. Visser, die spel me voor. Kan hij met reuzen bij komen? Nee, kan hij niet bij komen. Die uh, van Vraviër is een hele gelouterde, goed spelende uh, verdediger. En die heeft de bal dus ook al weer rustig aan weer Daar heeft hij in zijn bal bezig. Dat doet ongeveer. En daar kun je vissen kunnen tussenkomen. Uh, een vrije schop. Ja, de dacht hij liep al niet door die, die schijf. zitten. Wacht even over of de rechtsbuiten van AVE die bal kon halen. Dat hebben die niet. En dan mag AVE uh, een paar meter op Sanford uh, ja, tussen Alain en Stolten die, die bal gaan nemen. Die moet er eens het te pakken te krijgen. Klopt niet. Komt er net niet tussen. Uh, maar de weg. Die de kan er ook niet bij komen. Berg, ja, berg. Die zit er dan intussen. En de reus. De reus die nog niet veel heeft gedaan, die heeft nog niet veel laten zien. Eentje een sprintje, maar dat er niet veel op. En nu is hij ook weer de bal kwijt. En maar Sandvoort uh, probeert dat te verdedigen. En dan gaat hij via Durgen. Durgen naar De Vries. De Vries. Het is dus helemaal snel een jongen. Ja, ja. Sandvoort mag gaan gooien. Dat hadden ze nooit verwacht, Maar Die jongen is zo snel. Die speelt die bal via de zijn voeten van de vrije over de zijlijn. Dat deed hij heel goed dat Sandvoort nu een bal bezit. En belgen, die mag gaan gooien. Op het middenlijst zo'n beetje, gaat nu de richting. Nou, dat is een hele slechte bal. Hele slechte bal. Er kan nooit Nooters bij bijkomen. En Azië kan uitverdedigen. Het staat bijna 1 tegen 1. Met Jan Zonneveld. Zonneveld die probeert in de band te Dat lukt hem ook wel. Maar hij wordt aan de stort getrokken door zijn directe tegenstander. En de strijdtrepper die het niet dat goed zag. fluit dan ook inderdaad voor de Europese Antwoord. Zonneveld. Maar gaan we gaan Komt die bal aan? Naar. Hoppen. Nee, dat lukt het niet, maar het is wel moeilijk uh, Moll. Die raakt er ondertussen ook al kwijt. Het gaat zo'n beetje heen en weer. En nu is het uh, dat aan de rechterkant van eruit kan even uitkomen. En dan moet de minister heel hard daar gaan, gaan sprinten. En dat doet hij dan ook. Hij komt nu ook voor te spelen. En nu kan Charles Maxade weer komen. En, en dat is het uh, rustsignaal van die schijf. Uh, de stand is nog steeds 0-0. En uh, we hebben best wel aardig rust gezien met een wat sterke standvoet. En uh, laten we hopen dat in de tweede helft het zich ook uitdrukt in de Badroeketje. Belevert het ritme van Zandvoort, ook op tv. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, ga je gewoon naar kanaal 40 toe.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 got to take care Last car to pass here I go In the line of cars drove down real slow walk the radio played that forgotten song Randy coming on strong And the newsman sang he a same song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 Heel goed, dus uh, nou ja, willen mensen trouwens naar uh, voor vooranker toe, dan uh, kunnen ze even van tevoren bellen met 023-57-15168 of 023-57-13949. 57-13949, ging de telefoonnummer hier te snel. Kijk je gewoon even op CFM Text TV, kanaal 40 digitaal en kijk je analoog, dan schakel je over naar kanaal 45.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 One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok in the. Dat was die lekkere ziel van Murray Head. En One Night in Bangkok. Vandaag is het NL Doeddag. En in Er uh, doen ook heel veel vrijwilligers allerlei uh, klussen. Misschien dat we daar zo dadelijk nog even contact over uh, op gaan nemen. Met onze voorzitter, uh, Pieter Joustra Deze plaat die past daar zo goed bij. Hier is Birdie. People help the people. Cardinal's what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he can't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 Als je de 10 minuten van die tweede helft loopt en de ANVJ uit een totaal vaartjes van tappen. Want Zandvoort dat staat nu met de rug tegen de muur, moet op eigen helft spelen constant, zie ik 10 minuten en uh, dat heb uh, uh, ik niet, dat begrijp je zeker. ANVJ mag weer een corner nemen, voor soms gezien aan de linkerkant van hetzelfde. En dat het wordt een inswingen met links van gaat er komen. Hoog in de bedoelman, Bas Lemmers kan er wegkomen, maar komt hem terug en gaat over de zijlijn en de blijft in balbezit. Uh, ter hoogte van de assisten in het gebied van Zandvoort is hij wel ondertussen alweer snel genomen. En probeert Kastje de Vries daar te verdedigen. Dat lukt niet. Ook Chris Dilger zit ernaast. Maar toch weer Lemmens die daar daartussen zit. En weer heel onzorgvuldig is. Want die wil bal ook in één keer over de Zeiland. En opnieuw mag ANVA gooien. Dat is ondertussen ook alweer gebeurd. bal is nu de helft van de ANVA. Maar wordt heel makkelijk rondgespeeld door de aanvoerder van de want Die nu niet gaat spelen. Komt weer terug. Zandvoort de, de probeert met mannen nog een keer de bal bezitten de bal, dan gaan die bijna lokken of uh, komt hoppen erbij? Nee, hij komt er net niet bij. Het blijft de ANVJ in balbezit en nu gaat zoals die bal uh, heel ver naar voren toe en moet de Hulgen daar toch behoorlijk hard uh, gaan verdedigen, want anders gaat hij er maar langs en dat gebeurt toch gewoon niet, want het is een hele slechte bal in Nee, toch niet, toch in, in de voeten van de ANV. alleen is die verdedigt daar en die zit nu helemaal aan de andere kant, terwijl hij de jachtbal over de zijlijn de ANVJ mag gaan gooien. Ook weer op de 16 meter gemiet, uh, uh, gemiet van Zandvoort, ondertussen zo snel genomen. Uh, ik denk de er is een overtreding van Max Aardewerk, die uh, ja Hij zegt ik doe niks. Nou, natuurlijk doet hij niks, maar dat doet een voetballer nooit. Maakt nooit een overtreding natuurlijk. En dan was het hier zeker wel, maar de AVM mag die bal gaan nemen. Vijf minuutjes, twee spelers van Zandvoort. En de rest is het allemaal, zo goed als allemaal, in het strafsoepgebied rondom het uh, doel van uh, Paul Smit nog Ja, dan komt het signaal van de scheidsrechter en dan gaat ook die bal komen inderdaad. Hoog in de doelwoord en die komt op de kruising. Smit komt er niet bij, gaat over hem heen, komt maar op de kruising, terug het veld in. En nog steeds is daar veren ja, dat de bal Dus gaat die bal dus dus dus weer voorkomen. Helemaal vrij spelen, Gaan, ga, legt hem breed. Lemmers kunnen niet bijkomen. Kan er niet bij komen, soms kunnen er niet bij komen. Ja, niet dan wel. Nu is het die de die, die bal eindelijk in balbeschit heeft. Kijk of niet mee. En schiet tegen een, een uh, AVA aan en gaat weer die bal terug. En Weer een en weer, weer, een beetje een glittig uh, bal. Op dit moment, hier zit hij op, op de linkerkant van de AVJ. Er is heel veel druk op het doel van Zandvoort worden gezet. De die bal weer druk inkomen komen. En daar is het uh, heel simpel. Uh, Jan Sjonneveld die die bal gaat gaan. En de Paul uh, Smeert kan die bal gaan heenrollen naar Billy tussen. Zodat heeft het zwaar. We hebben gespeeld 12 minuten. over training hier van Zandvoort. 12 minuten nog steeds 0-0. Maar, we zitten het uit, allemaal. Dankjewel, Japfrees. En straks uiteraard het vervolg van deze wedstrijd bij CWM.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 Ja, ze ja, ja, ja. Ja, zo tekst. Je de muziek uit 1983 bij CFM. Dat was Katja Kugel op de Zandvoorts Radio met Toen sai sai sai. Volgende week zaterdag Louis. zou het leuk vinden als jij ook even langskomt. Dan zijn wij bij Café 4 te gast aan de Altenstraat. Dat is leuk. We zijn zeker langs. Dan zijn we tussen 2 en 5 met dit programma Zandvoort op zaterdag. En dan weer uiteraard de presentatie van Albert Jan Vos. Ikzelf ben er ook bij. Verder hebben we Rob Peters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 ja, die hebben uh, zeker wat te vieren. Die bestaan twee jaar. En uh, de Vinyljaren twee jaar. Live uitzending vanuit Café 4 op 28 maart aanstaande. Ook alweer Café 4? Ja, dat zie je dus ook, uh, ja die Haldenstraat die leeft wel hoor. Valt die er leeft... wat te vieren of zo? Ja, bij vier. Maar uh, neem gerust je favoriete LP of single mee. Dat zeggen ze. Het radioprogramma De Vinyljaren van CFM Zandvoort bestaat binnenkort twee jaar. In dit programma wordt muziek uitsluitend van vinyl gedraaid. Al in zijn variëteiten. Alle mogelijke genres komen in dit programma.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 Your lips, and there's no tenderness like grief in your face. We had a love, a love, a love you don't find every day, so don't Het feestje van de vinieljaren. Ja, twee jaar bestaat het programma alweer. Draaien we de Rices Brothers. You've lost that loving feeling. Alweer het einde van uur twee, Louis. Jongen, wat gaat dat snel zeggen? Niet te geloven. En we hebben nog een prachtig derde uur, dames en, derde en heren. Derde uur, ja, het gedicht van de week. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Nou, daar ben Zadar ik al helemaal aan bezig. Uh, ik heb er andere kleding voor aangetrokken. Een zware stem opgezet. En een zware stem. Oh, dat gaat helemaal goed komen. Zodra een kwart voor vijf gedicht van de week bij CFM. En heel veel sport in een, het laatste uur. Een dier van de week. We hebben nog gevoel. Gewoon reden genoeg om te blijven luisteren ook naar het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag.